Avond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf zaterdagavond 9 uur mag je de straat niet meer op. Want dan gaat de avondklok in. Betekent dat je niet meer naar buiten mag, tenzij je een goede reden hebt. De Tweede Kamer heeft er de hele middag over gepraat. Het kabinet wilde de avondklok om half 9 s'avonds invoeren. Maar dat vonden meerdere partijen te vroeg. En dus wordt het nu een half uurtje later. Je hoort verslaggever Ron vrezen. En er zitten ook wel praktische kanten aan dat half uurtje extra. Uh, zeggen de partijen... Die hier voorstander van waren, want het geeft net even iets meer ruimte om na het sporten nog naar huis te gaan of om na het eten nog een ommetje te maken of voordat de supermarkt dicht gaat nog net even de boodschappen voor de avond in huis te halen. Alleen als je echt naar je werk moet of dringend medische hulp nodig hebt bijvoorbeeld, mag je na 9 uur s'avonds nog over straat. Festivals kunnen bandjes gaan boeken en dicties regelen. En mocht corona dan toch uiteindelijk roet in het eten gooien... dan schiet het kabinet te hulp, zegt minister van Economische Zaken Bas van het Woud. Met een garantieregeling wil het kabinet ervoor zorgen... dat wanneer het weer kan, er weer evenementen zijn. Hier wordt minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd. En we richten ons nu op evenementen die dan na 1 juli kunnen plaatsvinden. Festivals zoals paaspop en pingpop staan juist al eerder op de agenda. Het is de vraag of die evenementen nog wel doorgaan. Eerder vandaag werd al bekend dat er opnieuw een streep gaat door het Britse festival Glastonbury. Europese landen zijn niet blij dat vaccinproducent Pfizer minder flesjes met vaccin wil leveren. Nu blijkt dat er uit één flesje niet vijf, maar zes doses kunnen worden gehaald. De landen hadden gehoopt dat ze hierdoor automatisch extra vaccin zouden krijgen binnen hetzelfde contract met Pfizer. Ze overleggen nu of ze actie kunnen ondernemen. Bij KLM vliegen nog eens 800 tot 1000 mensen de laan uit. Vorig jaar verdwenen bij de vliegmaatschappij ook al 5000 banen. Door de coronacrisis zijn er wereldwijd veel strenge regels rondom vluchten. Niet alleen piloten en stewardessen moeten vertrekken, maar ook KLM'ers die aan de grond werken. Het weer, vanavond op veel plekken regen, morgen wordt het iets beter. Het blijft zo goed als droog, er is wat zon en het wordt een graad of 7. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Maak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Ja, en belofte maakt schuld. Want uh, ik zei al ergens... eh, uh, Bro, hoor ik nog wat? Hoor ik nog wat? Juist. Het is altijd het uh, gevecht met uh, waar zit het lijntje, waar zit het uh, bedje. Zandvoort draait door. En ik uh, zou zeggen, ik had iets beloofd in het uh, vorige uur. Hoor die mijn stemmen ergens tussendoor. Dit had ik beloofd. Maar dan in de uh, grote 12 ons uh, versie. En ja Rob Harms, ik ben heel snel klaar. Want er zitten heel veel 12 inchjes in in dit uh, uur. Dus uh, dit is er eentje. Weeks and Company. In Zandvoort draait door live. The Soul variant. Yo. that you put in a trap Talking, talking about rocking, talking about rocking, talking about in your world. Talking about rocking, talking about rocking, talking about rocking, talking about rockin' your world. En dan ben je onderweg met je rugzakje op, achter, hè, met uh, allemaal nummers die je straks tussen 8 en 10 nodig achter, met allemaal nummers die je straks tussen 8 en 10 nodig hebt. En Lulkoek, ik heb gewoon een USB-stick bij. Maar goed, uh, ik loop op een gegeven moment langs uh, een van die uh, wegen op weg naar de studio. Dat is een beetje een lommerrijke buurt. En mijn weg ik heb ik vroeger op mijn kranten uh, nog wel eens rondgelopen. Maar daar had ik ook nog eens samen met mijn cornuiten zo'n haarstuin en keuken disco. We hebben we nog wel eens van die garagefeesten gegeven. Stel vast, uh, was dit ook wel een nummer wat het uh, goed deed. En toen moest ik eraan denken. Ik zei, denk, zal ik hem draaien? Kom de studio binnen, hoor ik uh, de single -versie. Ja, toen was ik er al helemaal rond. De 12 inch van Wix Company met Rocky Oil. Zo werkt het dan, hè? Want ja, je moet toch op een gegeven moment iets gaan bedenken... om het een beetje aangenaam te maken. Want ja, tijd is geld, mensen. Om maar even met klokken en avondklokken... maar even om te slaan. je uit met die onzin, maar goed. Barbara Roy en gonna Put Up A Fight. Dat is eigenlijk de opvolger van Gotta See You Tonight. Maar ik vind deze inderdaad toch een tikje beter. Met een uh, klein uh, hiccup. Zitten weer van die kinderen aan uh, het mengpaneel. En dan uh, krijg ik het weer niet goed. Er zit een spotje tussen. Maar ja, goed. Barbara Roy hoorde je ervoor met uh, een nummer... ...Gonna Put Up A Fight. Ooit echt uh, een, uh, eigenlijk min of meer een clubklassieker geweest. In de jaren tachtig. De van Gotta See You Tonight was dat. En daarachter hoorden we het uh, zootje van de platenbaas van Motown. Namelijk Kennedy William Gordy, oftewel Rockwell. En die kreeg toen nog later de hulp van Michael Jackson om dit een hele grote hit te laten worden. En over Motown gesproken, als, want ja, Motown was natuurlijk in de jaren 60 nogal een hele gerenommeerde label als het ging om soulmuziek. En daar hadden ze toch op een gegeven moment ook bijvoorbeeld de Supremes erop staan, tenminste onder contract. En deze dame kwam uit de Supremes en heeft later nog deze gemaakt. Ik geloof ook dat dit nog net op het Motown-label is uitgebracht. Love Hangover van Diana Ross. Have I heard you say De Terwijl de OJ's. En ik zag net uh, collega Van Dam binnenkomen met, uh, met iets van, uh, van wat uh, elektronica of wat dan ook. En dat lijkt het op. Maar het was uh, net een uh, volledige slapstick uh, wat ik, wat ik aantrop. Moet je je voorstellen als je hier de studio uh, binnenkomt dan uh, moet je eerst een trap omhoog en vervolgens moet je uh, ook nog eens een een of andere klapdeur. Heen, uh, komen. Nou, dat was inderdaad de slapstick uh, versie. Als er uh, een filmpje zou van uh, zijn... dan zouden we hem zo uh, viral kunnen laten gaan op YouTube. Goed, uh, ik zei, uh, dit waren de OJ's. Uh, daarvoor hoorden we Diana Ross met Love Hangover. Ik zei al, oh, het was uh, de laatste van uh, Motown. Niet helemaal waar. In 1981 uh, bracht ze nog uh, samen met uh, Lionel Richie... Ik kent het uh, nummer nog wel, Endless Love... En dat was echt het laatste wapenfeit van Motown. Maar ze kwam er later nog een keer terug. Ik geloof ergens in de jaren negentig. En dan heeft ze nog tot 2001. Heeft ze daar nog in ieder geval onder contract gestaan bij Barry Gordy. En de gore is dat ze ook nog een zoon heeft bij deze Gordy. Nou, ik zou zeggen, we hebben nog zo'n 22 minuten. Dus gaan we even uh, weer een uh, wat uh, korter nummer, een zal nummer. Ja, voor de verandering is dat ook nog wel eens leuk, uh, denk ik. Oftewel, uh, Chic and My Forbidden Lover.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 Turn your mind around I know Stond uh, dit uit een edel tweetal, Dick, of uh, wat is het, uh, Mick Murphy en David Frank. Ze noemden zich uh, The System. En uh, ja, er was op een gegeven moment een, uh, een man uit uh, Engeland, of wat is het, Robert uh, Palmer, die dacht: Leuk liedje, ga ik eens even fijn kofferen. Dus uh, dat heeft hij ook uh, gedaan op een gegeven moment. En uh, dat werd uh, wel een hit. En uh, het uh, origineel van uh, The System, uh, ja, die werd eigenlijk min of meer een beetje overgeslagen. Uh, you are in my system. Uh, is er wat? Uh, ga, ben je weer uh, lekker bezig? Mo moet Ik krijg uh, weer, we weer zo, uh, zo waar, krijg ik zo wat weer bijna een uh, patch op mijn vingers van, hé, hey, dat doe je weer niet goed, joh. Ja, uh, uh, uh, uh, maar ik uh, hij is boven soms ook wel eens bezig. En dan zie ik die vier metertjes. Weet ik ook dat ik dus weer niet te hard... Uh, wat wat, wat is Ja, af en toe jou ook een heel klein beetje corrigeren. Dat Ja, dat is goed. Dit, dit is het enige wat ja. ik nog aan het programma over heb. Een beetje, een, beetje, een beetje bijsturen, wou je zeggen. was wel een slipstick net, hè? Met, al, met dat, dat binnenkomen hier, uh, geloof ik. Met binnenkomen? Toen, ja, met, met, met, met, uh, met ja, dozen. Met, met, met buurman en buurman. Pas ja, pas die doos. Ja, ja, wat, wat, wat is, dat, is dat gemeengoed wat we misschien kunnen gebruiken? Ooit in de toekomst voor ons Eigenlijk dat, helemaal dat, dat niet Dat is het gemeengoed wat we gaan nodig hebben als we deze studio gaan verbouwen. Oh, uh, ja, maar we, dit moeten, de eerst, dit we moeten eerst de, de avondklok op. nog even door, hè? Dan, uh, dan mag het Ja, die, die had ik weer niet voorspeld. Druk op bestel had gekregen. <laughs> Je kent hem hè, Hans Klok en Hans Avondklok. Hè? Ja, en hoe Hans... werkt die avondklok? Kunnen ja. ze dat bij mij ophangen? Ja, zit er zit de batterij. Ja, ik, ik, ik krijg het geleverd. Uh, ja. Wat moet ik met die oude doen? Uh, dat, dat, dat is ook zoiets. Ja, het is een heel, heel gedoe. Uh, ja, mensen, de avondklok zit erin. Maar uh, als ik het goed heb, heb ik uh, toevallig net uh, berichten van uh, ons bestuur gekregen dat wij voor ons dan waarschijnlijk nog wel een beetje in een uitzondering gaat komen. Wij kunnen volgende week waarschijnlijk gewoon een alternatieve film doen. Dus, dat, dus dan zou je bijna zeggen, oké, okay, dan kunnen we met een beetje een vrolijk nummer uit. Hè? Want dat is toch eigenlijk wel een beetje de bedoeling, hè? Fall Fallout en Spirit of Love. We zijn straks daarachter nog een keer uh, terug. Maar dan met uh, het uh, programma Alternative FM. Eigenlijk 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dus, dus blijven uh, gewoon uh, lekker uh, hangen. Want we gaan gewoon de mooiste Noord-Hollandse producties uh, laten horen van de laatste 3-4 maanden.